Vooral meegens met het NOS-journaal. Groenland en Denemarken hebben NAVO-chef Rutte nog eens gevraagd... om een militaire NAVO-missie op te tuigen... om het door de Verenigde Staten opgeëiste eiland te beschermen. De defensieminister van Denemarken en de buitenlandminister van Groenland... deden dat op bezoek op het NAVO-hoofdkwartier. Wat Rutte daarvan vond, wil de Deense minister van Defensie niet zeggen. Vertelt correspondent Rolien Kreton. En hij wil duidelijk... Die discussie niet openlijk uh, voeren, maar uh, er werd wel gezegd dat uh, Rutte zich bewust is van de moeilijke situatie waarin uh, ja, zowel Deense Koninkrijk zich bevindt als de NAVO. Dus voor Rutte is het ja, jong, jong leren tussen verschillende belangen. De Denen hopen dat zo'n missie de VS laat zien dat ze de veiligheid van Groenland en het Noordpoolgebied serieus nemen. En de Amerikanen ervan weerhoudt het eiland met dwang in te lijven. De Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani is overleden. Valentino richtte zijn gelijknamige modehuis op in 1959. In de jaren 60 volgde zijn doorbraak met een collectie waarin wit, beige en ivoorkleurig de belangrijkste tinten waren. Valentino kleden veel beroemdheden onder wie Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Jennifer Lopez en ook koningin Maxima. Valentino Garavani overleed in Rome, hij was 93 jaar. 60 regeringsleiders zijn door president Trump uitgenodigd... om toe te treden tot zijn vredesraad voor Gaza. Daarop staan Trump getrouwen als de Hongaarse premier Orbán... de Argentijnse president Milei, de Russische president Poetin. Er komen ook twee ondersteunende raden. In één daarvan zit oud-minister Kaag. De luchtmacht gaat op Schiphol oefenen met F-35's. Dat is voor het eerst. Tijdens de training met vier straaljagers en een transportvliegtuig... gaat het andere vliegverkeer gewoon door... Die oefening op Schiphol is volgende week dinsdag en woensdag. Het weer, de bewolking verdwijnt vanavond. Vannacht is het helder, kan het licht vriezen. Morgen in het binnenland volop zon, in het westen wat bewolking. En dan wordt het 4 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Die zendings en Blackstone. Dat uh, is de aftrap voor uurtje nummer drie. En we draaien nog eerst één nummer... en dan is het uh, tijd voor uh, Barney Willemsen... maar eerst uh, nog iets van uit Den Haag... want uh, daar leeft de popmuziek als geen andere stad. Uh, Lilith Left the Garden en Central Lineless Summers. Ga je nu horen. He's straight out to me. It's too hard to care. Zo zijn we een beetje toegekomen in het uh, wat rafelige gedeelte van uh, deze uitzending. Hoewel uh, het rafelige gedeelte ook weer gebroken wordt. Want we hebben natuurlijk ook nog een gast in deze studio. In de persoon van Barney Willemsen. En uh, die gaat uh, zo dadelijk iets laten horen. Wat al eerder is uitgevoerd. En door niet door zomaar iemand. Namelijk door Johnny Cash. Wat is Johnny Cash voor jou? En dan hebben we het over Johnny Cash en niet Cash. Uh, ja. oh, oh, sorry, Ke ja, ja. Uh, huh? uh, uh, Cash is voor mij heel belangrijk. <laughs> uh, oh. Nee, maar Johnny, ja, ik weet. Dus, um, het <laughs> is heel belangrijk, ja. <laughs> ja, ja. Ja. ja, flauw. flauw. <laughs> dat is een maar, mooie woordgrap, maar ja, goed. Echt, als je, als je nog een uur met mij zit, dan, dan moeten ze in huis uh, tillen, denk ik. Dan kan, dan kan je niet meer. Maar, <laughs> ah, we hebben hier ooit nog eens een keer een uh, radioprogramma gehad, dat staat vol met woordgrappen, maar goed, ga door. Um, nou, Johnny, ja, ik weet niet. Hij was eigenlijk meer een soort dichter, denk ik, of zo. Want zijn nummers lijken, denk ik, best wel veel op elkaar. Het zijn best wel veel dezelfde gitaarloopjes en zo. Veel mm -hmm. dezelfde akkoorden. Maar als je echt naar die nummers gaat luisteren, dan is het bijna poëtisch wat hij doet. En, um, om dan ook terug te komen op Brad Paisley, die, die je dan niet kent. Die mm -hmm. heeft in 2016 of 2017 of zo een album uitgebracht. En daar zit ook een nummer op dat. Uh, hij heeft het argument gemaakt, zeg maar. De tekst komt uit een. Een uh, boek van Johnny Cash waar hij dan gedichten schreef, thuis gewoon zeg maar. En dan heeft hij er een nummer van gemaakt, van dat gedicht. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk meer een soort dichter en een poëet dan, ja. En die stem, dat is ook gewoon iconisch natuurlijk. Dat is, maar één iemand heeft zo'n stem. En dat is Johnny Cash zelf. Dat is Johnny Cash, ja. ja. Uh, toch ga je naar dus Waarom de... doe ik dit nummer eigenlijk? Ja, ja maar, maar jullie, goed, ja. het maakt niet uit. Maar uh, waarschijnlijk omdat je hem uh, toch op een, een of andere manier. Goed genoeg vindt om een nummer uh, te laten horen die ja. je erg uh, uh, aanspreekt, want anders zou ik hem niet spelen. En dat is het nummer wat uh, we nu gaan horen: dat heet Folsom Prison Blues. Well, I hear the train to come is rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since. I don't know when, while well, I'm stuck and falls in fools and prison, and time keeps dragging on. And that train keeps rolling on down the sad and tall. When I was just a baby, my mama told me, son. Always be good, boy. Don't you ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. And I let that lonesome whistle. coffee and smoking big cigars well i know i had it coming oh man i can't be free but that train keeps rolling and that's what tortures Een hele deel onze muissel. Blow my blues over. Ik zou bijna zeggen... Jieha! Yeah. Zoiets. Jieha! Yeah. Yeah. Um, ja, want... We hebben er nog eentje... Die uh, Barney gaat spelen. Dat is weer een eigen nummer. Uh, want hoe ontstaan de liedjes bij jou... als we even nog een inkijk in jouw hoofd mogen nemen? Ja, het is dus meestal... dan zit ik thuis uh, met mijn gitaar... en dan, dan ja, is er vast wel weer iets misgegaan in de liefde of zo... waar ik dan weer wat over kan schrijven. Daar gaan wel de meeste nummers over. <laughs> ja. Um, ja, bijvoorbeeld bij Don't Leave My Cry was wel grappig. Uh, nou, het was eigenlijk helemaal niet grappig. Ja. Maar ik had, uh, ik had op een gegeven moment, het uh, was eindelijk gelukt. Ik had een beetje een soort van een vriendin. En, uh, maar die ging toch weer bij me weg. Uh, ondanks dat ik tegen zei dat ze niet moest doen, want anders ging ik huilen. Maar dat, uh, dat werkte niet. Ze had geen medelijden. Nee. Maar uh, ik werkte destijds uh, in een distributiecentrum van een, van een supermarkt. Uh, dat was tijdens corona, dus ik had eigenlijk ook niet even wat te doen. En daar hadden we een, een, papiertje. Daar had je een papiertje, daar kon je dan opschrijven wat, wat je dan een beetje per uur uh, op zo'n pallet uh, deed. Zeg kon je een beetje je tempo bijhouden, een soort kladblokje. Ja. En ik had, ik had een melodietje al de hele dag in mijn hoofd. En toen dacht ik, nou, ik ga toch even opschrijven wat misschien qua tekst eruit komt. En ik had eigenlijk gewoon die hele melodie, de hele akkoordenschema, had ik gewoon in mijn hoofd hoe het nummer ging. En toen op een papiertje ging ik gewoon, in mijn hoofd had ik dan die melodie, en op een papiertje ging ik gewoon de tekst meeschrijven, zeg maar. Ja. ja, zo was ik denk een kwartier mee bezig of zo. En, uh, ben daarna ook ontslagen, omdat ik stil stond. Is geen grap trouwens. Ik heb dat, denk, twee weken daarna ging ik daar echt weg. Omdat, maar goed. En toen kom ik thuis, toen pak ik mijn gitaar en ik, en ik deed dat deuntje. En eigenlijk gewoon, ik speelde in één keer gewoon het hele nummer weg. Dus dat is eigenlijk de enige keer dat het anders is gegaan. Maar meestal is het gewoon, als ik thuis met mijn gitaar zit ik een beetje te, ja, doe ik maar wat. En dan uh, komen er een paar woorden uit en dan denk ik, nee, dat is niks. En uh, soms komen er een paar woorden uit en ik denk, oh, dit kan wel wat worden en dan ga ik dat uitwerken en dan uh, Kom daar een liedje uit. En zo werkt het eigenlijk. Ja. ja. Uh, is dit ook uh, bij, bij dit nummer ontstaan? Uh, ja, dit nummer gaat ook over een uh, mislukt liefdesverhaal. Dat was, uh, dit is, is een van de eerste nummers die ik ooit schreef. De, de eerste denk ik zelfs. Ja, zo. dit is denk ik de eerste nummer wat ik ooit schreef. Ik was, ik was dat alleen gitarist. En in 2018 vond ik het ook een goed idee om te gaan zingen. Um, en toen in 2019 schreef ik dit denk ik begin 2019 ik had met een meisje afgesproken um, bij een bushokje uh, nee, ik zou haar daar ophalen met de auto en we zouden ergens heen gaan maar dat is ja. zeg maar een centrale plek um, en ik kwam daar aan en ze was er niet dus kwam niet opdagen en ik nog bellen en zo en ze nam niet op dus, nou ik heb denk ik een half uurtje gewacht of zo en toen dacht ik nou ik denk ook niet dat ze nog komt dus toen ben ik maar weer naar huis gegaan en eigenlijk ja, ik denk een half jaar later dat dus ik, ik ook een melodietje op gitaar in mijn hoofd was een beetje te spelen en toen. Zat dit, dit verhaal opeens weer in mijn hoofd. Toen dacht ik, oh, daar kan ik wel wat mee. Dus daar uh, schrijf ik wat over. En ja, zo gebeurt dat dan eigenlijk. Zo is dat liedje. Zo is het dus, ontstaan. Dat is dan. Ja. Uh, dan gaan we hem nu ook uh, laten horen als afsluiting van deze avond. Baby, ring my phone. <middels> alone trying to find my baby still there's no end inside don't know where you are hope to find you soon it's for fuel soon oh yeah my baby where are you now it's that fuel soon Till you say any longer all the pain and hunger the baby ring my Calls. my phone. het optreden van Barney Willemsen hier bij Alternative FM. Uh, ja, sta, uh, heb je nog wat uh, de komende tijd nog wat uh, te doen uh, om handen? Want ja, je hebt niet gewoon ja? heel veel spelen weer en uh, gaat ook de studio nog wel weer in. Ik denk ergens in mei of zo, dus dat zal ook uh, ja, na die tijd wel weer uitkomen. Maar het meeste is gewoon heel veel optreden eigenlijk. Uh. Dus, Toch? Ja. ja. En uh, dat is een beetje de agenda voor de komende tijd. Ja, ja. veel spelen. Ja. Ja. Um, dan nog de vraag voor de radio. Waar is Barney Willems te vinden op het wereldwijde web? Uh, het meeste op Instagram denk ik. Dat, uh, dat is het beste kanaal waar mensen me kunnen volgen. Ad uh, Barney Willemsen is dat. dat uh, daar kunnen ze hem het beste vinden. Duidelijk. Daar, daar deel ik het meeste. Dus als ze uh, van alles op de hoogte willen blijven, dan uh, is dat het beste kanaal denk ik. Goed, dan, uh, gaan wij, uh, dan zeggen wij dankjewel voor uh, je komst. Ja, jullie bedankt dat ik hier uh, mocht komen. Oh, oké. Okay. Um, dat was hem. Um, en ik ga ook gelijk uh, afscheid nemen van de Want uh, wij gaan sluiten op Jijbuis. Maar we gaan op de radio verder. Dus dan, dan weet je in ieder geval dat we gewoon verder gaan. En hoe? Want uh, we hadden vorige week iets van Marathon laten horen. Dat was nog het oude werk. En dit was nog van vorig jaar uh, op een album wat ze hebben uitgebracht. En daar staat dit nummer op, For the Better. I can take I'm Trying to ignore you Well, everything's at stake I'm the one to go how it goes over kerstbomen en ik krijg gelijk een commentaar hier uh, wat dat er gaat uh, hoe komt dat uh, vorige week hadden we hier nog een uh, kerstboom staat, nu staat hij ergens nog uh, verdwaald ergens in een hoek uh, we hebben hem uh, wat dat er gaat hebben hem, uh, een beetje buiten beeld uh, gelaten En uh, er is nu iemand uh, die haalt uh, de piek uh, eraf en ik vraag me alleen af hoeveel, ding, hoeveel dat moet kosten een piek misschien, dat uh, weet je ook niet ja, fouten voortgrap. <laughs> ja goed we hebben drie nummers achter elkaar uh, laten horen. Marton met For The Better. Unstable Rosie ook uit Den Haag met Enough. En Former Residents en Owidol. Oh en die Former Residents die zijn trouwens ook bezig met een EP. En die EP die heet Jet. Dat moet nog, uh, nog uit uh, gaan komen. Uh, maar dat is even in het kort alles in de notendop van wat er nog gaat komen. Nu... Uh, Iets persoonlijks, want ik uh, kwam uh, van de week dinsdag uh, ergens uit een ziekenhuis. Ja, wordt uh, onderzocht of ik niet een genetische afwijking heb aan het hart. De cardioloog, inderdaad. Dus ik kan hier uh, bij wijze van spreken zo in elkaar uh, storten, maar dat zal niet gebeuren hoor. Uh, want ik uh, ben voorlopig nog wel even, jullie zijn voorlopig nog niet van mij af in ieder geval. Uh, ja, dat zijn sommige <lacht> mensen die dat hopen, maar... Uh, dan heb ik even een teleurstellende mededeling. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik, uh, ik, ik blijf nog wel eventjes. Dat is één. En toen op de terugreis. Toen dacht ik van weet je wat. Ik ga nog even in Haanem even uitstappen. Uh, en daar even nog een broodje nuttigen. En toen kwam de trein aan. En wie zat erin? De frontvrouw van deze band. En die kennen we nog. Uit de periode van de popronde van 2024. En dat is Hunk. Oftewel, Joan de Bruin Kops, die je hoort... Villa Rossi gewoon nog even een single uitgebracht. Uh, ja, het is een internationale band en uh, gesetteld in Polendam. Dat is het uh, verhaal van Villa Rossi in een notendop. Het nummer dat heet For Yourself. Daarvoor hoorde je Hunk met uh, Blond. Uh, dat uh, is een beetje wat, uh, wat ik uh, van de week uit de mond van Jonne de Bruinkoff's heb uh, begrepen. Het, uh, het optreden ligt een beetje stil... Maar ze zijn nu gewoon driftig bezig om nu weer zelf muziek uh, te maken. Want ja, optreden en muziek maken, um, nieuwe muziek maken, dat gaat niet altijd hand in hand. Tenzij je, uh, AI hebt, maar uh, er wordt hier uh, ook nog even over gesproken. AI, dat moet worden afgeschoten als het gaat om de muziek. De menselijk proces dient nog altijd uh, als basis te, te dienen voor het uh, maken van muziek. Dat zullen u volgende week ook gaan horen in het interview wat ik heb met de heer PJ Bot. Maar die komt zo dadelijk nog even aan bod. Eerst nog even dit fijne um, aantal dames. Vier stuks. Ze komen uit Utrecht. En het, uh, de band heet Honey Blond. En het nummer heet Crystal Ballroom. Ja! I am But if you disrespect me Or any of that shit I would gladly start a fit I would gladly start a fit I would gladly Leuk, altijd met die interludes. Uh, die kun je dan gebruiken om een beetje de boel op te vullen. Uh, Honey Blond hoorde je met Crystal Ballroom. Dan en Bond met My Old Man. En volgende week hebben we een interview met uh, deze man. Uh, Katmandu met Buckley on Drugs. Dan Singa met Two Sides. En daarachter hoorde je nog Low Erects met Interlude. Uh, volgende week wordt het waarschijnlijk een beetje druk met uh, wat interviews. Want. Uh, Kully komt met een, uh, met een album. Uh, dan hebben we het over PJ en Bond. Die hebben we al opgenomen. En uh, daar komt uh, de nieuwe single van. Dus ook dat uh, gaat uh, zo'n uh, beslag uh, krijgen. En uh, er uh, zit ook nog een interview in. Met de broers Groen van Baby Condor. Die zitten er ook nog in. Dus dat is volgende week allemaal het uh, geval. Dus uh, we gaan uh, een, uh, drukke tijden uh, tegemoet. Het laatste is The Sound of Passing By van Alaska. En ik zeg tot volgende week. Dag! In the evening I get the feet. The reasons for those feelings are changed.